8 uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Leger Syrië treedt hardop in Homs. Openbaar vervoer Rotterdam ligt plat. En Obama wil 11 miljoen illegalen in één klap legaliseren. Keiharde optreden van Syrische troepen tegen anti-regeringsgezinde demonstranten gaat onverminderd door. Uit de stad Homs komen berichten over oprukkende tanks van het Syrische leger. De tanks zouden een wijk beschieten waar tegenstanders van president Assad zitten. In Homs, waar ongeveer 1 miljoen mensen wonen, is al weken fel betoog tegen Assad. Het lijkt erop dat het Syrische leger nu een groot offensief is begonnen tegen de betogers in Homs. Assad is er op een aantal plaatsen in Syrië in geslaagd het verzet de kop in te drukken. Overal waar dat is gebeurd, is volgens ooggetuigen extreem geweld gebruikt. Uit de internationale wereld komt veel kritiek op het optreden van Assad. Maar tot nu toe trekt hij zich daar niets van aan. In Rotterdam rijden tot half negen geen stadsbussen, trams en metro's. Het personeel van het openbaar vervoerbedrijf RET protesteert tegen de plannen van het kabinet en de PVV. Die willen het openbaar stadsvervoer aanbesteden en er 120 miljoen euro op bezuinigen. Ze zijn bang dat de maatregelen leiden tot overvolle bussen, trams en metro's, langere wachttijden en minder veiligheid. De afgelopen tijd is al vaker actie gevoerd, maar dat was alleen buiten de spits. Vanochtend wordt er dus gestaakt in Rotterdam, morgenochtend in Den Haag en vrijdag in Amsterdam. Op snelwegen waar de nieuwe maximumsnelheid van 130 km per uur gaat gelden, mag in de praktijk 135 worden gereden. Dat betekent dat de politie een kleinere marge voor meetfouten hanteert dan op andere wegen, schrijven de minister Schultz en Opstelte aan de Tweede Kamer. Sinds 1 maart geldt op de afsluitdijk bij wijze van proef al een maximumsnelheid van 130 km per uur. De komende maanden gaat op nog zeven snelwegen de maximumsnelheid omhoog naar 130. Zolang het experimenten zijn, hanteert de politie nog de gebruikelijke marge, die in de praktijk neerkomt op ongeveer 139 km per uur. Als de maximumsnelheid definitief wordt verhoogd, komt de grens voor een bon op 135 te liggen. De Amerikaanse president Obama wil een verregaande hervorming van het Amerikaanse immigratiesysteem. Hij ging naar de grensstaat Texas om reclame te maken voor zijn plannen. Er zijn naar schatting 11 miljoen illegale immigranten in de Verenigde Staten. Het overgrote deel van hen is van Latijns-Amerikaanse afkomst. Als het aan Obama ligt, worden de illegale in één klap gelegaliseerd tot Amerikaan. De Republikeinen moeten niks van dit plan hebben. Zij pleiten juist voor een strengere grensbewaking met Mexico... en harder optreden tegen illegale in de Verenigde Staten. In Brussel hebben taxichauffeurs de hele nacht de toegangsweg naar de luchthaven geblokkeerd. De chauffeurs zijn kwaad omdat een collega gisteravond door de politie werd neergeschoten. De chauffeur ging er vandoor tijdens een standaard politiecontrole. Daarbij sleurde hij een agent 4,5 kilometer mee op de motorkap. De agent schoot uiteindelijk door de voorruit en raakte de man in zijn schouder. Ruim 200 taxis blokkeerden tot 5 uur vanochtend de toegang tot het vliegveld Saventum. Een paar honderd automobilisten waren achter de blokkade gestrand. Ouderen op de fiets raken steeds vaker ernstig gewond in het verkeer. Ze worden in de meeste gevallen niet aangereden door auto's, maar gaan door eigen fouten onderuit. Minister Schultz wil daarom speciale aandacht voor de veiligheid van ouderen in het verkeer. Sinds 2006 stijgt het aantal ernstige gewonden. In 2009 maakten ruim 18.000 mensen ernstig gewond in het verkeer. Bijna 60% daarvan waren fietsers van boven de 50. gaat met gemeenten en provincies praten over het aanleggen van veiliger fietsroutes. Ook de oudere bonden mogen meepraten over manieren om ouderen bewuster te maken, in de risico's, te maken van de risico's in het verkeer. Stichting Vluchteling stuurt een vliegtuig vol hulpgoederen naar Ivoorkust. Daar zijn tienduizenden vluchtelingen op noodhulp aangewezen... na de bloedige strijd om de macht tussen de presidentskandidaten Bakbo en Wattara. Het toestel brengt tentzeilen, waterpompen, waterzuiveringstabletten... en materiaal om toiletten te bouwen. Met de hulpgoederen kunnen meer dan 40.000 Ivorianen... zich voorbereiden op het komende regenseizoen. En ook kunnen ze het drinkwater zuiveren. Dat is vervuild door de lijken die tijdens het geweld in waterputten zijn gegooid. Het vliegtuig vertrekt vanavond vanaf Schiphol naar het westen van Ivoorkust. De wielrenners van de ploeg Leopard Trek gaan vandaag niet meer van start in de ronde van Italië. Maandag kwam hun ploeggenoot Wouter Weiland om bij een val tijdens een afdaling. De 26-jarige Belg werd gisteren geëerd in een geneutraliseerde etappe... waarbij zijn ploeggenoten de laatste kilometers voor het peloton uitreden. Autopsie heeft uitgewezen dat Weiland door de val op slag dood was. Het weer op veel plaatsen nevel of mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door. Maar in het binnenland ontstaan ook stapelwolken. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer bewolking en wat buien. Daarna vrijwel elke dag kansen op een paar buien. En dan wordt het ook frisser. ANWB Verkeersinformatie. In totaal staat 160 kilometer file en dat is wat meer dan anders op woensdagochtend. Het is erg druk onder andere op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidschendam en Hoogmade, 11 kilometer. Verderop tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Badhoevedorp ook nog eens 6 kilometer. Op de A44 rijden veel mensen om vanwege die A4... en daardoor is het daar ook extra druk van Wassenaar naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en knooppunt Burgerveen, 10 kilometer... Dan de A12, Den Haag-Arnhem, tussen knooppunt de Oude Rijn en Driebergen, 13 kilometer. Op de A27 van Breda naar Gorkum een file van 3 kilometer bij Hank door een aanrijding. De rechte reistracht is daar dicht... En de A28 van Zwolle naar Hogeveen die is al de hele ochtend bijna helemaal dicht... tussen de afrit Omme en de afrit Nieuw-Leuzen. Er is daar een vrachtwagen gekanteld. Het verkeer kan alleen via de parkeerplaats. Het levert 4 kilometer file op. Verkeer richting het noorden kan voorlopig beter omrijden... via Emmeloord over de N50 en de A6. Mooi feest, Paul. Ja, je gaat maar één keer met pensioen. En veel vrije tijd, hè? Plannen genoeg, Stanley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 NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, er wordt gestaakt vanochtend in Rotterdam... bij het openbaar vervoer, in Haarlem bij de thuiszorg... en in Griekenland maar weer eens tegen de zware bezuinigingen. En minister Schuld van Verkeer gaat proberen... het aantal zwaar gewonden in het verkeer te verminderen. Het aantal verkeersdoden is afgenomen met 11%, maar het aantal zwaargewonden stijgt nog steeds. Steeds vaker raken fietsers zwaargewond bij een ongeval. En dan gaat het opvallend vaak om ouderen, zonder dat er een ander persoon of voertuig bij betrokken is. Minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu over de oorzaak van die toename. Wat je ziet bij ouderen is dat er eigenlijk twee oorzaken te zien zijn. Aan de ene kant dat men slecht het onderscheid kan zien tussen de weg en de stoep. En daar zou je wat aan kunnen doen door uh, het beter in te richten. Bijvoorbeeld het verschil in kleur tussen fietspad en stoep. En het tweede uh, probleem wat je ziet is dat uh, scootmobielen, maar vooral elektrische fietsen, dat daar ook veel ongelukken mee gebeuren. Die en ik... gaan uh, toch vrij hard. Ja. soms met uh, 25 kilometer per uur door de bocht. En uh, ja, je ziet toch dat mensen daar uh, problemen mee hebben. Maar worden er nog wel voldoende fietspaden aangelegd bijvoorbeeld? Ja, wat je ziet is dat er nog steeds in veel gemeenten fietspaden uh, zijn. En dat ze ook juist beter nog gescheiden worden van de weg dan vroeger. Maar het kan natuurlijk nog steeds beter. Je moet proberen om zoveel mogelijk de fietsers een, een makkelijke doorgang te geven in je, in je stedelijk gebied. Zodat ze niet continu geconfronteerd worden ook met autoverkeer. Maar nogmaals, het zit, het zit hem niet zozeer in de, uh, in, de, in de botsingen met andere voertuigen. Het zit hem heel erg ook in de gevaren van uh, ouderen op de fiets die gewoon niet meer goed kunnen zien... of uh, niet meer goed hun fiets kunnen beheersen. Ja, dat resulteert dan in, in bijna 10.000 keer per jaar zo'n ongeval... waarbij mensen vaak zwaar gewond raken. Dat, ja. is, dat is 60% van de zware, zwaar gewonden ja. in het verkeer. Um, wat wilt u er nog verder aan doen? Denkt u bijvoorbeeld over een keuring van uh, oudere mensen? Of uh, waar het gaat om fietsen? Automobilisten, ouder automobilisten moeten dat alle. Die moeten gekeurd worden. Ja. Nee, dat uh, zullen we niet uh, gaan doen. Wat we gaan doen is. Uh, uh, allereerst met de gemeente uh, spreken over de inrichting van de fietspaden en de stoepen en de paaltjes. We zullen met uh, de ouderenbond als tweede gaan spreken over hoe kun je nou ouderen zo goed mogelijk. bewust maken van hun fietsgedrag. Hè? Kun je ze misschien een cursus geven? Of. Uh, leren om te gaan met uh, de elektrische fiets of de scootermobiel. En uh, proberen om op die manier eigenlijk mensen weer bewuster te maken... van de gevaren die er zijn. Ze hebben natuurlijk hun hele leven goed gefietst. Huh? Ja, en dan op een gegeven moment wordt het iets lastiger. En dat wordt denk ik nog wel eens onderschat. Maar als men zich weer meer bewust raakt over het feit dat men en sneller wat breekt... omdat men wat ouder is en ja, de reactievermogen ook wat lager is... dan uh, zullen mensen wellicht hun gedrag gaan aanpassen. En dat was de minister van Verkeer, Melanie Schultz. Steeds meer ouderen op de fiets dus raken zwaar gewond bij eenzijdige ongevallen. Gaan we maar een reactie vragen bij de grootste ouderenbond in Nederland, de ANBO. Goornete Bouwman is van de ANBO. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de minister wil meer aandacht voor bijvoorbeeld bijscholingscursussen van ouderen. Zijn die er eigenlijk al? Uh, er zijn een aantal bijscholingscursussen, maar dat kan natuurlijk altijd meer en beter. Um, want nu is het eigenlijk een beetje als initiatief uh, lokaal gebe gebeurd. En daarna onder ons parapluproject Blijf Veilig Mobiel. Maar uh, de intensiteit opvoeren, dat uh, komt natuurlijk ook zeker de senioren ten goede. Ja, wist u dat eigenlijk al? Dat er steeds meer zwaargewonden vallen in het verkeer... en dat dat dan met name de senioren zijn? Dat is op zich is dat bekend. Uh, laat ik zo zeggen, ik heb ze niet allemaal op een rijtje hoeveel dat er precies zijn... Maar het is natuurlijk wel bekend dat als senioren een ongeluk krijgen... dat vanwege eigenlijk de ja, meer botten breken of uit balans raken, et cetera... dat de gevolgen daarvan veel ernstiger zijn vaak hmm. dan bij jongere mensen. En daarom vallen er jaarlijks 10.000... dat is zo'n 60% van het aantal zwaargewonden in het, die er in het verkeer vallen. Is dat besef er ook bij, bij de oudere verkeersweggebruiker? Het besef is er wel... Uh, maar dan is vervolgens de vraag, uh, kan je daar zelf wat aan doen? Ja. Of zijn er anderen die daar uh, op in moeten spelen? En dan ben ik heel blij met dit initiatief uh, van de minister... die dus eigenlijk ook op uh, beide daarbij inspeelt. Uh, het ene is wat de mensen zelf kunnen doen. Laat ik zeggen, als het zicht wat minder wordt... Als je zelf zo'n keuring kan laten doen uh, waarbij het zicht aan bod komt... Uh, en je merkt dat dat minder wordt, dan kan je daar ook adequate maatregelen opnemen. Dat zit dus een beetje in het poppetje zelf. En daar zijn wij als AMBO ook al in gesprek geweest... met naar aanleiding van destijds een onderzoek van de Erasmus Universiteit... met zorgverzekeraars en bijvoorbeeld de Oogbus. Ja. Aan de andere kant... ja, maar, maar wat doet u nog meer dan? Want de minister constateert ook dat mensen dus aan de ene kant wat minder goed zien. U zegt dat zelf al. Maar aan de andere kant ook het elektrisch voertuig vaak minder beheersen. Dan hebben we dus over de scootmobiel of de elektrische fiets. Die toch nog wel behoorlijk hard kan. Ja, ook daar hebben wij cursussen voor. Maar het zijn allemaal dus uh, segmentjes... Die uh, inderdaad wel tot één totaalbeeld uh, leiden. Maar uh, daar moet veel meer aandacht voor komen. En die scootmobielcursussen en die cursussen voor uh, elektrische fiets... of uh, het met de fiets op pad gaan, uh, die worden ook uh, lokaal gegeven. En daar kan ook nog wel een impuls aan gegeven worden... omdat nu nog niet, laat ik maar zeggen... het grootste deel van senior Nederland daaraan deelneemt. Nee. En dat zou toch mooi zijn als dat wel lukt. Ja, dus dat, maar goed, dat komt er nog wel bij. Dringt u ook bij de gemeente aan om de wegen beter in te richten? Ja, ook daar uh, hebben wij een project dat heet Stoep en Straat. Dat is eigenlijk een stukje waarbij wij de gemeente uh, aanspreken... op het verbeteren van uh, de... Ja, de stoep en de straat, dus het totaalbeeldje van de herinrichting ook van steden. Uh, want daar zie je het namelijk vaak misgaan... omdat ze dan uh, een ruimtelijk uitzicht willen hebben... door dezelfde kleurstellingen te gebruiken. Nou, dat is voor senioren met name gewoon een krim, Want dan ga je dus krijgen dat mensen niet het verschil meer zien... waar het uh, trottoir eindigt, het fietspad begint... Of soms ook uh, het stukje waar de auto gaat rijden. Ja, Daarnaast volk... ook nog een stukje drempels die opgeworpen ja. worden. Waarbij een stukje wegversmalling ineens voor je opdoemt. Ook niet helemaal helder. Er nee. uh, ja, valt nog genoeg te doen, uh, mevrouw Bouwman. Er valt absoluut uh, genoeg te doen. In ieder geval, de minister heeft het uh, initiatief genomen. Goedita Bouwman van de Oudere Bond, de AMBO. Hartelijk dank voor je reactie. Graag gedaan. Het rommelt bij de Oosterburen, bij de Duitse liberalen om precies te zijn. De hele tijd rommelt het daar al, want wie is daar nu de baas, hoort u zo meer over. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie, Helene Geest. Er staat in totaal 130 kilometer file. dus een beetje het normale beeld op woensdagochtend. Het is wel erg druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en, en Zoetewouden 7 kilometer. Omrijden via de A44 van Wassenaar naar Amsterdam heeft niet zoveel zin. Want daar is het ook erg druk. Tussen Leiden-Zuid en Sassheim rijdt het langzaam over 8 kilometer. Dan de A12 Den Haag-Arnhem. Tussen Knopend Oude Rijn en Bunnek 11 kilometer file. Op de A27 van Breda naar Gorkum gebeurde een ongeluk bij Hank... en dat leidt tot een file van 3 kilometer... hoewel alle rijstroken daar wel weer vrij zijn. En op de A28 van Zwolle naar Hogeveen... daar zijn de hele ochtend al problemen. De weg is zo goed als dicht tussen de afrit Omme en de afrit Nieuw-Leuzen... door een gekantelde vrachtwagen. De file daarachter is 5 kilometer. Verkeer richting het noorden kan beter via Emmeloord rijden... over de N50 en de A6. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... In Griekenland ligt het openbare leven vandaag weer eens stil. Griekse vakbonden hebben opgeroepen tot een grote staking... om te protesteren tegen de bezuinigingen. In Athene onze correspondent Connie Keese. Uh, Connie, wie doen er allemaal mee aan die staking vandaag? Nou, zowel in de private sector als in de staatssector wordt uh, gestaakt. Dus scholen, openbare diensten zullen dicht zijn. Denk aan gemeenten, banken, journalisten staken vandaag ook. En verder zullen er problemen zijn in het openbaar vervoer. En door een uh, werkonderbreking van de verkeers, uh, luchtverkeersleiders... Uh, zullen er ook uh, vertragingen zijn uh, in dat verkeer. Er zijn bijvoorbeeld al tientallen binnenlandse en buitenlandse vluchten uh, geannuleerd. Tegen die zware bezuinigingen is al vaker gestaakt natuurlijk. Komt ook hard aan bij de Grieken. Maar is er een aanleiding waarom er een staking is vandaag? Nou, het is pro uit protest tegen de bezuinigingen van het afgelopen jaar... die vooral tot uh, een diepe recessie en hoge werkloosheid hebben geleid. Dat is al boven de 15 procent. Maar er is ook grote vrees voor wat nog moet komen. Uh, het programma zoals het een jaar geleden is afgesproken... met het IMF, met de Europese Commissie en de ECB, de Europese Bank... in ruil uh, voor een lening van 110 miljard euro. Dat kraakt in zijn voegen. He, er komen niet genoeg inkomsten binnen, ook oorzaak van de recessie natuurlijk. Uh, de hercirculering van staatsbedrijven, bijvoorbeeld door privatisering loopt moeizaam. En delegaties uh, van uh, de EC en de ECB en het IMF zijn nu weer in Athene... ...om de drie maandelijkse analyse te maken van de Griekse bezuinigingen. En ja, zij komen uh, met een rapport over de stand van zaken. Ja, en dan uh, de, de Griekse regering... Uh... En de bonden? Verwachten de bonden eigenlijk dat de regering zich iets aantrekt van die staking? Want die regering kan toch niet veel anders? Nee, in principe uh, trekt uh, de regering daar uh, zo, zich ook niet zoveel van aan. Uh, en de bonden, ja, ik heb het idee dat de Grieken ook een beetje moedeloos worden... omdat er ja, weinig resultaat wordt uitgericht met stakingen. Het is wel zo uh, dat een aantal ministers uh, er eigenlijk niet voor voelen... om deze bezuinigingen, hervormingen door te voeren. En dat zorgt voor grote oneenigheid in de regering van Papandreou. Uh, de minister van Gezondheidszorg bijvoorbeeld, die ervoor is van hervormingen... ...die heeft in het openbaar harde kritiek geuit op uh, enkele collega's. Hij zei, uh, de ministers die hun werk niet doen, die moeten worden vervangen. En daarmee verwijt hij eigenlijk ook premier Papandreou... ...niet daadkrachtig genoeg op te treden. Nou, Papandreou zelf heeft niet op die kritiek geantwoord... ...maar hij heeft duidelijk een probleem in zijn regering. Cornie vanuit Athene dat vandaag weer is plat ligt. Grieken staken weer tegen de zware bezuinigingen. Haarlem ligt ook plat vandaag, jongens van de Kerkhof. Nou, plat Marcel. Maar er zijn 125 mensen die, die gaan staken. Maar het is vervelend voor mensen die uh, vandaag een thuishulp uh, zouden verwachten. Want uh, ja, die komt uh, vandaag niet. Het is wel uniek. De eerste keer dat er in de thuishulp uh, gestaakt uh, gaat worden. In de thuiszorg zelfs. Niet alleen uh, de mensen in de, in de, in de hulp die uh, de, het huishoudelijke werk doen. Uh, heel zachtjes aan de overkant uh, wordt gezegd... dat haar klant in ieder geval uh, blij was dat ze morgen komt... Want dat was verzet in ieder geval. Vandaag actie uh, hier in, uh, in Haarlem. Uh, Wim van der Hoorn is bestuurder van de advocabo. Van het speelt zich nu af, uh, dit speelt zich af in, in Haarlem... maar het is een landelijk probleem dat in de thuishulp mensen uh, euro's minder gaan verdienen. Ja, dit is al jaren gaande, hè, sinds uh, de AWBZ overgegaan is naar de WMO in uh, 2007... Um, ja, er is marktwerking, zoals dat dan heet. Uh, allerlei aanbieders kunnen inschrijven op dit werk. De schoonmakers hebben zich uh, aangediend. En die uh, uh, gaan heel laag inschrijven. En de gemeente vindt het allemaal fantastisch. Hè, want die zitten ook met bezuinigingen. En u willen daar geld in winnen. Maar uiteindelijk zijn de werknemers te dupe, Want je hebt het al gehoord. Ze gaan van FNG 20 naar 15. En nu... Ze, ze worden ze aangeboden om op het wettelijk minimumloon... even geen is de laagste schaal... om daar te gaan werken. Dat is het laagste van het laagste. En uh, ze hebben ja, hier veel getrokken. Ja, en, en daarmee voelen de mensen die zich uh, door u vertegenwoordigd voelen... zich dan ook het laagste van het laagste als je zo laag betaald wordt. Ja, en ze doen waardevol uh, werk. Ze doen, werk, hè. Ze doen uh, niet uh, zeg maar het uh, poetsen en het uh, afnemen van de vensterbanken. Nee, ze doen meer, dat heb je ook gehoord... Uh, ze zijn met de cliënt bezig, ze ondersteunen ze, ze, ze bellen naar familie... ze de, doen ook bijna zorgwerk, hè? dus het is niet alleen maar gericht op schoonmaken... maar het is meer binnen... Die cliëntsituatie. En nou, dat werk dat, dat moet gewoon gewaardeerd worden... meer dan het wettelijk minimumloon. Dat is het verhaal. Maar er is geen geld voor, want ze hebben te laag ingeschreven. Nou ja, dat is dan de marktwerking nou eenmaal. Nou ja, dat, dat is nu wat FIFA uh, anderhalf jaar geleden heeft gedaan. Die heeft uh, te dat is de laag... De groep waar de mensen uh, hierbij ja, bij in dienst zijn? Die heeft anderhalf jaar geleden te laag ingeschreven. Maar die heeft ook uh, gelijk geroepen. We doen dat onder de kostprijs. Maar dat doen we omdat we het werk willen houden. Want na deze huishoudelijke verzorging zit het verzorgingshuis, zit het verpleeghuis, zit de keten. En daar uh, verdienen ze weer wel op. Dus ze hebben doelbewust te laag ingeschreven. Nou, dan moet je niet na anderhalf jaar zeggen, ja, uh, te laag wil zeggen, uh, nu gaan we het terughalen bij de werknemers. Nou, zeggen jullie zelf, het is een unieke dag voor het eerst gestaakt. Vandaag gebeurt het, vrijdag uh, gebeurt het. Hoe, hoe kun je dat. Hoe kun je dat volhouden? Nou, dat is zeg maar, een stakingsparool, noemen we dat dan. Als, uh, we hebben natuurlijk een ultimatum gesteld met eisen. Uh, de werkgever die zich niet ingaan op deze eisen, dan ga je kracht zetten met staking. Uh, uh, we, we blijven in de picture. Werkgever, kom praten over onze eisen. Zolang ze dat niet doen, blijf je doorstaken. Uh, dus vol, volgende week is er weer een stakingsdag ook weer aangekondigd. Op vrijdag uh, de 20 mei. En daarna ga je nog weer verder in de weken met nog weer zwaarder inzetten van het stakingsmiddel. Ja, en dat kan lang volgehouden worden. Nou, de, de, deze groep is vastberaden. Uh, het is een groep die elkaar gevonden heeft vanaf het begin. Dat is ook, ook, ook uh, bijzonder, hè? want je ziet allerlei individuele situaties en ze hebben weinig contact met elkaar. Ja, dat, zei, dat zeiden ze net ook uh, hier in het uh, uh, geanimeerde gesprek... wat we de afgelopen uren voeren, uh, dat het zo mooi is... Uh, dat ze elkaar nu eens uh, voor het eerst ook echt zien en, en leren kennen. Het maakt uh, solidair en die solidariteit die zorgt voor een actiedag uh, vandaag... in Haarlem en heel veel ja. vriendschap. Joris van de Kerkhoff is daar, u hoort hem later een keer. Een stoelendans is er gaande bij de Duitse liberalen. En dat is de coalitiepartner van bondskanselier Merkel van CDU. Dus daar. In de partij, in de FBDP, woedt een machtsstrijd. En die leidde gisteren tot ingrijpende veranderingen in de top. Zo wordt Reiner Brudele, de huidige minister van de Economie, de fractievoorzitter van de FDP in de Bondsdag. Maar dat is nog lang niet alles. Onze correspondent in Berlijn, Wouter Meijer. Wouter, wat speelt er nog meer bij de FDP? Ja, de situatie is gewoon erg slecht van die partij. Uh, in een aantal deelstaten hebben ze verkiezingen dramatisch verloren. En als er nu landelijke verkiezingen zouden zijn in Duitsland voor de bonddag... dan zou volgens veel peilingen de FDP misschien de kiesdrempel niet eens meer halen. Vijf procent moet je halen om er überhaupt in te komen. Ze zouden dus gewoon verdwijnen. En de enige leider die die partij al tien jaar heeft is Guido Westerwelle. Hij is al anderhalf jaar minister van Buitenlandse Zaken ook. Hij is zo almachtig in die partij dat hij automatisch van alles de schuld krijgt. Dus het is nu tijd, zegt men, voor een nieuwe generatie... Uh, die Bruderle die is inderdaad 65, binnenkort al 66, minister van Economische Zaken. Die verhuist naar de fractie, dus die gaat het kabinet uit. En dan komt de nieuwe sterke man van die partij. Die kan zijn verjongingsstrategie kan doorzetten. Filip Reusler, onthoud die naam. Ja, en dat is dus iemand van die jonge garde. Wie zitten daar nog meer in? Hebben ze die eigenlijk? Ja, die hebben ze wel degelijk. Uh, Guido Westerwelle heeft namelijk in de tien jaar als partijleider... heeft hij een enorme uh, aanhang van uh, vrij jonge mannen... Uh, en een paar vrouwen heeft hij die, die partij omhoog uh, laten komen... die eigenlijk allemaal hun carrière aan hem te danken hebben. Dus hem niet per se voor de voeten willen gaan lopen. Maar het is wel duidelijk dat hij geen voorzitter kan blijven. Philip Reusler wordt dus voorzitter. Hij is 38. Al twee jaar minister van uh, Gezondheid in Duitsland. Hij is overigens Vietnamees. Als kind is hij door Duitse ouders geadopteerd... Dus hij zal van binnen wel helemaal Duits zijn geworden. Maar uh, aan de buitenkant is hij Vietnamese. Hij wordt nieuwe partijleider en ook vice-kanselier... in het kabinet van Angela Merkel. De Duitsland heeft binnenkort een regering... die wordt geleid door een vrouw en een Vietnamese. Dat heb je ook niet elke dag. Um, en hij wil die hele nieuwe generatie mee laten komen. Daarvoor moest Bruderle weg. Die gaat dus naar de fractie. Uh, Reusler zelf krijgt dan de baan van Bruderle. Minister van Economische Zaken. Wat heel goed is voor je populariteit. Het gaat erg goed met de, ja. uh, met de Duitse economie. Dus daar kun je beter minister van zijn dan van gezondheidszorg. Uh, hij wordt dan zelf weer op gezondheid opgevolgd door zijn goede vriend Daniel Baar. Die is ook al zo verschrikkelijk jong. Die is pas 34. Ja, maar nou is de vraag of dit de partij gaat redden. Want ook Westerwelle uh, is natuurlijk nog niet weg. Nee, precies. Dus ik, ik, ik denk dat het nog lang niet uh, gelukt is om die partij te redden. Uh, Westerwelle, je zegt het, die blijft gewoon. Is geen vieze kanselier meer. Dus eigenlijk een beetje half uh, ontmacht. Maar blijft ook wel in het kabinet zitten als een soort levend bewijs dat het Reusler toch niet lukt om die oudergerde helemaal weg te krijgen. En het andere probleem, veel groter, is dat er geen programma is. En heel veel mensen natuurlijk die uh, personeelsspelletjes en die stoelendans zien als een bewijs voor het cliché wat iedereen altijd denkt over de politiek, namelijk dat het alleen maar om baantjes en om macht gaat. Want over de inhoud heeft de afgelopen dagen niemand iets gezegd. En de grote vraag is natuurlijk of het Reusler en de anderen gaat lukken om weer een programmapunt te bedenken. De FDP had bij de afgelopen verkiezingen, anderhalf jaar geleden voor de Bondsdag, hebben ze enorm veel gewonnen met maar één belofte, namelijk belastingverlaging. Ja. Meteen daarna was duidelijk dat dat niet zou kunnen, dat er geen geld voor is. En ze hebben eigenlijk sindsdien geen nieuw punt bedacht. En het gaat nu de hele tijd over poppetjes. Um, in de peilingen zakken ze daarom ook weg... omdat niemand zich eigenlijk voor kan stellen dat ze nog op die partij stemmen. Want waarom zou je... en het is natuurlijk heel mooi om een liberale partij te hebben... met, met een lange traditie, dat hoort eigenlijk in het, zeg maar, in het politieke spectrum. Maar veel mensen vragen zich af, een liberale partij zonder programma... is misschien helemaal niet erg als die verdwijnt. Wouter Meijer over de problemen van de Duitse liberalen bij de FDP. Zojuist heeft de TU Delft als eerste Nederlandse universiteit... een afdeling in China geopend. In aanwezigheid van vicepremier Verhagen... gaat de TU Delft een begin maken met meer internationale samenwerking. Die Chinese afdeling van de TU gaat onderzoek doen... naar bijvoorbeeld ledverlichting. Daar ga ik over praten met de decaan van de TU Delft... professor Rob Vastenau. Hij is in Peking. Goedemiddag, meneer Vastenau. Wat, wat levert zo'n Chinese afdeling de universiteit op? Het is het heel belangrijk dat we bij een heel sterk instituut hier in China, van de Academie der Wetenschappen in China, uh, aansluiting vinden met ons eigen onderzoek in uh, Delft. Uh, we hebben het heel complementaires aan elkaar, dus we kunnen elkaar uh, ja, heel, heel duidelijk uh, aanscherpen en aanvullen. En uh, door hier een uh, dekenbaas te beginnen, uh, kunnen we ons uh, onderzoek in uh, Delft versterken, maar ook het onderzoek hier uh, samen met uh, ik ben de academie de wetenschap hier in Beijing. Dus we worden er allebei beter van. Zowel dus in Delft als in Beijing. Ja, dat zegt u dan wel. Maar kunt u niet gewoon in Delft houden? Waarom moet u per se daar ter plaatse zijn? Nou, in China is een enorme uh, drive, uh, vanuit de overheid ook, om uh, met LED-verlichting ledverlichting uh, energiebesparing te gaan realiseren. En men wil uh, uh, bijvoorbeeld in, uh, in 2020 pakken we 30% van de traditionele verlichting vervangen door leds. En zo een groot aantal energiecentrales uh, uitsparen. Denk dan aan, uh, nou pakken we 40 grote energiecentrales. Dat wordt door de overheid heel erg gestimuleerd. En daarbij hoort ook dat ze het onderzoek uh, heel duidelijk stimuleren. En hier in de groep in Beijing zijn bijvoorbeeld al 10 hoogleraren uh, bezig uh, met bepaalde aspecten van dat onderzoek. Dat is een schaal die wel uh, overstrekt. En daar, uh, door daarbij aansluiting te uh, ja, hopen we ook ons eigen werken in Delft te versterken. Ja, nou is bekend dat de Chinezen op zoek zijn naar kennis, wetenschap, eh, ervaring. Dat zie je bijvoorbeeld in de auto-industrie. Geeft u de Nederlandse kennis niet te makkelijk weg? Nou, dat zullen we natuurlijk heel erg En Dat is ook de reden waarom we ons eigen dependence hier vormen. En dat doen we overigens ook in goed overleg met de Nederlandse industrie... die met de licht bezig is. die we zich wel een grote veel bij voorstellen. Felix is heel duidelijk respectpartner hierbij... En uh, was vanmorgen ook aanwezig bij de opening van ons centrum. Uh, We zullen natuurlijk onze belangen goed uh, bewaken, inderdaad. Ja. Maar het stuk het onderzoek dat wij doen is complementair aan wat de Chinezen doen. En uh, wij leren ook uh, uh, veel te doen. Aha, dus wat u al zei, u wordt er aan beide kanten beter van. Uh, misschien is dat dan ook wel een optie voor andere landen. Gaat u nog verder uitbreiden? Nou, dit is, een, uh, ja, dit is ook een experiment voor ons. Uh, krijgen we dit goed aan de gang? Krijgen we een mooie groep uh, sterke mensen hier aan het uh, werk in het onderzoek? We hebben natuurlijk partnerships uh, met Chinese universiteiten al, uh, al over meerdere jaren. En met universiteiten van andere landen, uiteraard. En er is wel een model waar we uh, vanuit de EU ook uh, kijken. Op misschien heel andere onderzoeksgebieden. Om dat met andere landen ook te doen. En dat zijn dan uh, de BRIC-landen zoals Brazilië en uh, India, om een paar te noemen.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 Leger Syrië treedt hard op in Homs en openbaar vervoer Rotterdam komt weer langzaam op gang. Goedemorgen, half negen geweest, ik ben door al meegens. Het Syrische leger lijkt een groot offensief te zijn begonnen in Homs. Uit die stad komen berichten over oprukkende tanks die een wijk beschieten waar tegenstanders van president Assad zitten. In Homs, waar ongeveer 1 miljoen mensen wonen, is al weken fel gedemonstreerd tegen de president. Assad is er op een aantal plaatsen in Syrië ingeslaagd het verzet de kop in te drukken. In alle plaatsen gebeurde dat volgens ooggetuigen met extreem veel geweld. In Rotterdam hebben tijdens de ochtendspits geen stadsbussen, trams en metro's gereden. Het RET-personeel protesteerde tegen de plannen van het kabinet en de PVV. Rond deze tijd gaan de eerste bussen, trams en metro's weer rijden. De reizigers zijn zoals altijd verdeeld. De eentje, een is voorbereid, de ander niet. Ik wist het niet, hoor. Ik, uh, ja, ja. ik, ik, hoorde, ik hoorde het net van iemand anders. Vandaar. Oh. Ah, ja, uh, Mijn vader werkt zelfs bij de RET. Dus eigenlijk had ik het van hem moeten horen. Klootzak. <lacht> Het kabinet wil het openbaar stadsvervoer aanbesteden... en er 120 miljoen euro op bezuinigen. Maatregelen zouden verstrekkende gevolgen kunnen hebben... voor de passagiers, zeggen de actievoerders. Wij hebben de plannen gezien. De, de eerste plannen in Rotterdam die leiden er in ieder geval al toe... dat de eerste stap minimaal 15% minder busvervoer oplevert. In Amsterdam zijn de plannen nog drastischer. En alle berekeningen die wij van het begin af aan hebben gepresenteerd... Ja, die, die lijken helaas... Nog steeds te kloppen. Het zou betekenen dat de bussen bijvoorbeeld veel voller zitten... wat weer onveilig is en wat bovendien langere wachttijden veroorzaakt. Morgenochtend wordt er gestaakt in het openbaar vervoer in Den Haag... en vrijdag is het de beurt aan Amsterdam. Ouderen op de fiets raken steeds vaker ernstig gewond in het verkeer. Ze worden in de meeste gevallen niet aangereden door auto's... maar ze gaan zelf onderuit. In 2009 raakten ruim 18.000 mensen ernstig gewond in het verkeer. Bijna 60% daarvan waren fietsers van boven de 50%. Minister Schultz wil daarom speciale aandacht... voor de veiligheid van ouderen in het verkeer. Als gevolg van de vergrijzing zie je dat steeds meer ouderen... Uh, fietsongevallen krijgen waarbij niet eens een ander voertuig betrokken is. Dus dat betekent dat ze zelf vallen en niet breken. Uh, dat ze zelf tegen een stoep aanrijden of tegen paaltjes. En uh, ja, dat heeft toch heel erg met vergrijzingen te maken. Schultz gaat nu met gemeenten en provincies praten... over het aanleggen van veiliger fietsroutes. Nog meer verkeersnieuws. Op de nieuwe 130-kilometer wegen krijgen hardrijders straks sneller een boete. De Minister Schultz en opstelten gaan de marge bij bekeuringen op die wegen verkleinen. Nu mag je nog 139 km per uur rijden zonder een boete te krijgen. Maar dat wordt teruggebracht naar 135. De Amerikaanse president Obama wil een verregaande hervorming van het immigratiesysteem. Er zijn een schatting 11 miljoen illegalen in de Verenigde Staten. Het overgrote deel daarvan is van Latijns-Amerikaanse afkomst. Als het aan Obama ligt, worden de illegalen in één klap gelegaliseerd tot Amerikaan. De Republikeinen moeten niks van het plan hebben. Zij pleiten juist voor een strengere grensbewaking met Mexico en harder optreden tegen illegalen. En de ploeg van de overleden wielrenner Wouter Weiland stapt toch uit de Giro d'Italia, de ploegmanager. Eigenlijk was de stemming sinds gisteren al uh, dat, er, dat, dat ze niet echt veel zin hadden om nog verder te rennen, dat het heel confronterend is. Maar gezien wat er vandaag gepland was, uh, vonden wij ook niet dat wij konden ontbreken op zondag. En, uh, maar ze hebben met veel andere renners in het peloton gepraat. En uh, het was toch wel redelijk unaniem dat ze naar huis wilden gaan. Gisteren werd voor het begin van de etappe een minuut stilte gehouden. En ook werd er niet gereest. De ploeggenoten van Weiland reden de laatste kilometers voor het peloton uit. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Op dit moment is het op veel plaatsen zonnig met alleen een paar plaatselijke wolkenvelden. In het midden van het land komen nog een paar mistbanken voor, maar deze zullen snel verdwijnen. De temperatuur ligt tussen 11 graden in het westen en 14 graden in het oosten van het land. Vanmiddag ontstaan stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen het uiterste oosten van het land heeft een kleine kans op een enkele bui. De wind draait meer naar het westen en is zwak tot mate van kracht. Het wordt vanmiddag 17 graden aan de kust tot 21 graden in het oosten. Morgen is er meer bewolking en laat de zon zich minder vaak zien. Er trekken dan enkele buien over het land. De meeste buien komen in het noorden voor. Het wordt morgen 15 graden aan zee tot maximaal 20 graden in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat een 130 kilometer file en dat is normaal voor dit tijdstip. Het is wel erg druk op de A4 de hele ochtend al. Van Den Haag naar Amsterdam. Er staat tussen Leidsendam en Zoete Rijndijk, 6 kilometer... Verder drukte bij Utrecht op de A12 Den Haag-Utrecht... tussen Woerden en Knoop en Lunetten, 6 kilometer. Op de A27 van Breda en Gorkum een file van 4 kilometer... bij Geertruidenberg door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij... De A28 is de hele ochtend al dicht, van Zwolle naar Veen, tussen Ommen en de afrit Nieuw-Leuzen. Er is daar een vrachtwagen met melkpoeder gekanteld... en het verkeer kan alleen nog maar via de parkeerplaats. Het levert 5 kilometer file op, dus voorlopig kunt u beter omrijden... via Emmeloord over de N50 en de A6. En verder is het erg druk op de N44 van Den Haag naar Wassenaar. En die file loopt dan door op de A44 richting Amsterdam. Tussen uh, de aansluiting met de N14 en Sassenheim bij elkaar uh, langzaam rijdend verkeer zo'n 10 kilometer. En dat heeft te maken met de drukte op de A4. Centraal Beheer Achmea weet dat het turbulente tijden zijn voor ondernemers in de bouw. Ja, ik maak me zorgen over de toekomst. Mijn orders nemen af. Hoe overleeft mijn bedrijf deze crisis? Goed dat u belt. Juist hiervoor biedt Centraal Beheer Achmea Trends en Kansen voor de Bouw 2011. Een gratis boek over de laatste ontwikkelingen in uw branche. Dat klinkt interessant. Wilt u mij het boek toesturen? Jazeker. En voor een persoonlijke toelichting kom ik graag bij u langs. Trends en Kansen voor de Bouw. Praktische informatie over de bouwwereld van vandaag en morgen.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 Tien over half negen. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. In Rotterdam rijdt het weer. De staking is voorbij. De hele ochtend was er geen bus en geen tram. met openbaar vervoer staakte vanwege bezuinigingen en aanbestedingen. Kortom de plannen van het kabinet. Minister Schultz van Verkeer zei net... die staking is voorbarig, want ik praat nog met de bonden... of niet met de bonden, maar wel met de werkgevers, de openbaar vervoerbedrijven... en ook met de gemeentelijke wethouders die daarover gaan... Jeroen Schutijzer in Rotterdam, wat vinden ze daarvan, van het, bij het RET? Ja, meneer Peters, de, de directeur van de RET staat naast me Marcel, Pedro Peters. De minister zei eerder in onze uitzending, er is nog druk overleg, dus die acties zijn voorbarig. Klopt dat een beetje? Is er nog overleg? Ja, ja, ja, er is gelukkig nog volop overleg. Uh, wij hebben zelf als directeuren van de drie stadsbedrijven vorige week nog gesprek met de minister gehad. Maar schiet het ook op? Nee, het schiet niet echt op. De oplossing is, uh, is niet uh, in het zicht. Ja, en de vakbond. Omdat nu misschien de politiek nog te beïnvloeden is. Terwijl als het al besloten is, zijn we misschien te laat. Ja. Maar het is inderdaad in die zin nog wat voorbarig. Want de besluiten zijn nog niet definitief. Uh, GroenLinks is met een voorstel gekomen vanochtend. Uh, de fracties in Den Haag en Rotterdam. Uh, en dat voorstel is uh, een fusie tussen de RET en de HTM. Is dat nieuw voor u? Uh, nee, dat is voor mij niet nieuw. Wel dat GroenLinks daar uh, mee komt. Kijk, die discussie die, die, uh, die speelt al jaren. We hebben jaren geleden... Uh, ja, GroenLinks komt daar nu mee, maar in deze tijd zijn wij natuurlijk ook samen HTM en RET uh, serieus aan het kijken of dat niet een deel van de oplossing zou kunnen zijn. Een deel. Ja, ik bedoel, als je een fusie doet, een echte fusie, dan wordt het natuurlijk goedkoper. Eén uh, hoofdkantoor, je kan het onderhoud samen doen, dus natuurlijk is dat efficiënter en goedkoper. Ik was daar in het verleden al uh, een voorstander van, maar dat was politiek toch altijd nog een, een brug te ver. Ja, nu is de situatie anders en misschien uh, is dat wel bespreekbaar, we zijn er serieus naar aan het kijken, maar dat gaat nooit uh, 80 miljoen of zo opleveren. Het geld wat de minister nodig heeft, dat kan nooit door een fusie uh, alleen opgelost worden. Maar het kan wel een serieuze bijdrage zijn. Nou, dat merken we binnenkort wel. Er staan inmiddels honderden mensen te wachten hier... bij de tramhalte en ook uh, bij de metro... Want Marcel, jij zei, het komt langzaam weer op gang. Ja, dat moet ik maar aannemen, want ik zie nog steeds geen tram en geen bus. Nee, dat klopt precies, dat is ook het probleem. Kijk, om half negen gaan we weer wegrijden vanuit de remises. Nou, als je dan kijkt, we staan nu op het centraal station. Voordat die eerste trams dan hier zijn, ben je minstens alweer een kwartier verder. Dus gaan dat... we om half negen gaan we weer rijden. Maar het duurt zeker een uur voordat alles weer normaal is. Uh... Zijn dienstregeling kan doen. En heeft deze directeur nou goed geslapen vannacht? Want u heeft wel 200.000 uh, passagiers vanochtend in de kou laten staan. Deze directeur uh, heeft wel goed geslapen, maar heeft wel goed de pest in. Want het zijn wel onze klanten. 200.000 mensen die we geen service hebben gegeven. Maar ik heb ook de pest in, omdat ik het wel eens ben met de vakbonden. Dus het is een heel dubbel gevoel. Ja. Nou, die trams komen zo de hoek wel om, denk ik. Ja, je zal ze straks weer horen piepen en het belletje op de ouderwetse manier uh, horen in de stad zoals dat hoort. Nou, de mensen in uh, Den Haag en Amsterdam zijn gewaarschuwd, want uh, zo'n soortgelijke actie uh, vindt morgen plaats in Den Haag. En vrijdagochtend tijdens de spits in Amsterdam geen trams, geen bussen. Marcel, het is maar dat je het weet. Ja, dan weten we dat. Jeroen Schutteijzer. En wel weer dus nu in Rotterdam. Alhoewel het dus nog wel even duurt voordat de dienstregeling... weer op stoom is en weer gevolgd kan worden. Af en toe wel een stakende verbinding. Excuses daarvoor, maar u hoort hem duidelijk. Jeroen Schutteijzer vanuit Rotterdam. In het oosten van Turkije wordt een omstreden monument gesloopt. Het kunstwerk beeldt de vriendschap van Turkije en buurland Armenië uit. Maar het moet weg omdat premier Erdogan het een foei lelijk beeld vindt. In Turkije is sindsdien een emotioneel en bloedig debat uitgebarsten over de vraag of een heel land moet leven volgens de smaak van de premier. Dat is het geluid van de generator waarmee het beeld van de menselijkheid... het beeld dat de vriendschap tussen Turkije en Armenië zou moeten symboliseren... wordt weggehaald. De grote kraan staat ervoor, de kop... Is er al vanaf? Het beeld bestaat uit twee, uit twee delen. Twee mensen moeten ze voorstellen, maar beide beelden zijn al onthoofd. De armen zijn er al af. En vandaag zijn bouwwakkers ook begonnen met het middenstuk. Ah, siz güzel konuşuyorsunuz heykel hakkında. Eee, yani yıkılmasına karşıyım. Emek verilmiş, yapılmış bir heykelin eee kaldırılması son derece yanlış. Deze mevrouw die komt kijken naar de laatste resten van het beeld... voordat het hier helemaal is verdwenen zegt... Ik vind het wel erg jammer. Het is een mooi beeld. Nu moet het worden weggehaald. Volgens mij heeft de premier niet het recht... om dit beeld een gedrog te noemen, zegt deze mevrouw. De kunstenaar die het heeft gemaakt is een groot kunstenaar. Het is ook een heel groot beeld van 30 meter. Maar ja, in Turkije werkt het nog altijd zo... dat als de premier iets vindt, dan is het zo. En dus moest het beeld verdwijnen... ondanks alle protesten van de mensen van Kars... die inmiddels toch wel zijn gaan houden van deze betonnen constructie... ondanks de protesten van kunstenaars tot Istanbul toe. De discussie is zo hoog opgelopen daar... dat een van de kunstenaars die wilde dat het zou blijven... Zelfs werd neergestoken. Two of my assistants were walking with me to my car when one man came up to me and he said, Oh, I'm also going to tax him to your art center. Can I come with you? Dan. Kunstenaar B. Bijkam wilde heel graag het monument in Kars beschermen. Hij vond dat het moest blijven. En had dat net uitgelegd op een conferentie, liep daarna naar huis en werd toen vervolgens aangesproken door een man and i saw uh, the, the the the crazy guy with a huge knife in his hands and i and maybe he expected me to fall down so that he could finish me off there but i didn't fall down uh, ik zag ineens iemand staan met een groot mes hij verwachtte waarschijnlijk dat ik zou vallen maar ik bleef rechtop staan and i started screaming and we moved and uh, and then uh, i felt i i saw him make another move towards me ik begon people started looking so he didn't have the guts to confront and come and fight with me for a second, uh, uh, knife, uh... Ik begon zo hard te schreeuwen naar andere mensen dat hij niet de durf had om me nog een keer aan te vallen wat heeft dit te maken met het feit dat u wil dat het standbeeld blijft dat u het oneens bent met premier Erdogan die dat standbeeld een gedrocht heeft genoemd the prime minister wanted to do uh, like a, uh, a fight that he would win. Against law, against society, against artists. And uh, you see all the recourses in law are not finished. De, de premier heeft als een straatvechter zijn wil door willen drijven. Hij heeft niet geluisterd naar de wet. Uh, we, wettelijk zijn we nog lang niet afgerond met dit proces. Hij wilde niet luisteren naar de protesten. Hij wilde laten zien dat hij de baas is. Kunt u voor mij tekenen... Wat dat over de premier zegt, die nu acht jaar aan de macht is. Hij gedraagt zich zoals Europa hem wil. Europa gaf hem al deze macht. Europa zei altijd uh, dat hij alles goede dingen right doet, dat hij heel democratisch is dat uh, uh, Turkije is making a lot of Hij gedraagt zich zoals Europa wil, want Europa heeft altijd gezegd dat hij een hervormer is. Uh, this is the Erdogan that they have endorsed and that they they have created and they must be very happy with the outcome. Discussie over premier Erdogan in Turkije. U hoort een bijdrage van onze correspondent Da Bram Vermeulen. Rode Loper is weer uitgerold in Cannes en dan maar kijken wie er straks trots overheen lopen, gaan we vragen aan filmrecessante Dana Lintzen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, in de Geest. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Maastricht naar Eindhoven en daardoor staat er bij Borren inmiddels 4 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Er zijn meerdere auto's bij betrokken, een stuk of vijf, dus het zal ook even gaan duren daar. Verder stonden er wat auto's met pech op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen en daardoor staat er 5 kilometer tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein. En het is erg druk op de A12 Den Haag-Utrecht voor knooppunt Lunette, 7 kilometer. De A28 van Zwolle naar Hogeveen die is nog steeds dicht tussen de afrit Omme en de afrit Nieuweuze. Er is een vrachtwagen met melkpoeder gekanteld. Het is een behoorlijke troep daar. Er staat 5 kilometer file, dus verkeer richting het noorden kan voorlopig beter omrijden. Dat kan het beste via Emmeloord over de N50 en de A6. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het 64e filmfestival van Cannes is nog niet eens gestart of er is alweer ophef. Rumoer komt vooral voort uit de aangekondigde vertoning van de documentaire Unlawful Killing. Daarover straks meer. En er gaan nog meer controversiële films in première. Filmrecessante Dana Linsen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ieder jaar is het wel weer raak. De organisatie weet dat goed voor elkaar te krijgen. Um, hoe komt dat? Moet Cannes zich op deze manier zo manifesteren? Nou, niet per se hoor. Maar ik denk natuurlijk dat zo'n filmfestival dat heeft een aantal belangrijke pijlers. Het is de etalage, de, je zou kunnen zeggen de modeweek voor alle films die eraan gaan komen het komende jaar. En daar moet je een beetje aandacht voor genereren. En dat gebeurt altijd met dezelfde ingrediënten, seks, politiek en geloof. En als je daar wat controverse omheen kunt creëren, dan gaat het goed. En filmmakers doen natuurlijk ook mee, want het zijn de belangrijkste thema's waar filmmakers zich toe verhouden. En ja, Als je dan zo'n groot prestigieus festival hebt en filmmakers die die de grenzen willen opzoeken van wat betamelijk is en een beetje roeren in wat controverses. Dan heb je weer een goede week daar in Frankrijk. <laughs> een paar van die ingrediënten komen samen in Unlawful Killing. Ik zei het net al, dat is de film over Lady Diana. I think someone should pay attention. You've got the ultimate cocktail of danger. Ik denk dat het murder. murder was. Ik denk dat veel mensen me willen dat ik queen ben. I mean ik bedoel, establishment dat ik in het Ja, een cocktail of danger. Ik hoorde al: murder in een unlawful killing over Lady Diana. film die het auto-ongeluk van prinses Diana en haar vriend Dodie Alfayette in 1997 opnieuw in twijfel trekt. Is het zo'n de documentaire? Nou ja, hij heeft in ieder geval, uh, voordat hij uh, ook nog maar uh, vertoond is... al de nodige uh, oproer veroorzaakt in Engeland... waar de film voorlopig ook niet te zien zal zijn. Want advocaten hebben berekend dat er dan maar liefst 87 coupures... in zouden moeten worden aangebracht... om uh, de regisseur Keith Allen niet een rechtszaak aan zijn broek te laten krijgen. Er is een clipje uitgelekt wat op uh, YouTube is te zien. En ja, daar wordt min of meer gesuggereerd, het was geen ongeluk, maar het was een aanslag op haar leven. Je hoort het natuurlijk Diana ook al net even zeggen. Maar die discussie hebben we toch al heel lang geleden ook gehad? Ja, maar het schijnt dat Keith Allen weer allerlei nieuwe uh, materialen uh, tevoorschijn heeft weten te toveren, waaronder ook een uh, briefje waarin uh, Diana heeft gezegd, nee, er wordt waarschijnlijk een auto-ongeluk voorbereid. En we hebben natuurlijk net het uh, onderzoek uh, in Engeland achter de rug, wat uh, waar eigenlijk niemand aan mee wilde werken... en waar ook uh, best veel uh, commentaar op is gekomen. En het is een fantastische timing, want we hebben net het huwelijk gehad. Ja. En dan nu weer even de monarchieën ondermijnen met zo'n film... Het is natuurlijk uiteindelijk, ja, zal het uh, te bezien zijn met wat voor echte nieuwe feiten hij boven tafel komt. Of dit uh, meer is dan alleen maar een fijne complottheorie die zich misschien beter voor fictie had geleend. Dan nu naar de echte speelfilm, nieuwe film van regisseur Lars van Trier, Melancholia. Wat moeten we daarvan verwachten? Wat is dat voor film? Lars von Trier weet ons ook altijd op voorhand te verbazen. Het is een van de twintig films die meedoet in de competitie om de Gouden Palmen... die de 22 mei over tien dagen zullen worden uitgereikt. En hij euh, nou ja, wist een aantal jaar geleden al uh, iedereen enorm te choqueren. met zijn film Antichrist ja. over een uh, nou ja, verschrikkelijke helle tocht... van een man en een vrouw in een bos die elkaar op allerlei afgereizelijke manieren... met uh, messen en scharen te lijf gingen, Laten we het geloof ik maar even bij. Ja, Deze film, Melancholia, die is uh, aangekondigd... als een romantische film over het einde van de wereld. Um, nou ja, bij Lars van Trier kan dat nog alle kanten op. Hij zegt, dit is de eerste film die ik heb gemaakt... die geen happy end heeft. Nou, volgens mij hebben zijn vorige films ik net... ook niet <laughs> per se... altijd zo'n zo gelukkig einde. Dus... Um... Dat zullen we wel weer als een typische vorm van zijn bijzondere ironie moeten opvatten. Um, de aarde gaat verpletterd worden door een, een vreemde ster, een vreemde planeet... die uh, met razende vaart uh, op het huwelijksfeest van twee jonge mensen afstormt. En uh, ja, wat dat weer uh, teweeg zal brengen, dat moeten we maar meemaken kan. Ja. En dan is er een film over president Sarkozy natuurlijk in Frankrijk. Uh, extra ik, geloof, ik Precies, ik geloof dat dat het echte grote probleem is. Want het festival opent vanavond met filmpreden... Uh, van Woody Allen, Midnight in Paris. Nou, iedereen blij, dat moet uh, gezellig en leuk worden. Ja. Carla Bruni speelt daar ook een rollertje in. Maar het presidentiële echtpaar gaat niet over de rode loper. Want deze La Conquête, uh, een speelfilm weliswaar... over Sarkozy, over zijn machtswellust... draait later in het uh, festival. En uh, ja, de kleine man is, uh, geloof ik, enorm geschrokken. Want uh, de damage control is aan alle kanten bezig. De acteur die uh, Sarkozy speelt heeft al een driepagina handgeschreven brief aan de president gestuurd... waar die weer overal breed geadverteerd is. Um, ja, wat voor, uh, wat voor portret zal het geven? Mensen hopen dat het iets meer zal zijn... dan alleen maar een, natuurlijk een uh, geestige afspiegeling van, van de man... maar ook echt diep zal duiken in zijn uh, narcisme... en zijn uh, nou ja, wonderlijke manier van politiek bedrijven. Maar het is duidelijk dat ze op de Elysee zijn ze, uh, bang... Ja, goed. Nou, dat wordt uh, afwachten wat dat voor een commotie allemaal teweeg verder gaat brengen. Um, Daarna uh, ook nog iets Nederlands, heel kort? Ja, er is een uh, nieuwe film van Ursula Antoniak, Code Blue, een verkrachtingsdrama. Ook alweer niet zo'n heel erg vrolijk ja. onderwerp. Antoniak die uh, baarde een aantal jaar geleden optie met haar film Nothing Personal... die op een kleiner filmfestival in Locarno een aantal prijzen in de wachtwezen te slepen. En zij is nu niet in de hoofdcompetitie te zien, maar in de Kenzan, Het onderdeel van het festival voor meer avontuurlijke films, waar al vaker Nederlanders... ...in uh, gedraaid hebben, onder nou. andere Noek Leopold. Maar het is toch een klein mooi kerstje op de taart. Nou, het wordt lachen kan. Wordt, nou ja, het wordt lachen. Het, dan wordt dan. Altijd, het wordt altijd lachen, want er is ook altijd genoeg uh, anders. Maar goed, de zware onderwerpen die, uh, dringen zich nu even op. Daarna Linzen, dank je wel. de Joris van der Kerkhof in Haarlem, die is, uh, daar is ook weinig te lachen. Want de mensen in de thuiszorg die moeten inleveren. Ja, een flink inleveren. Meer dan 20% moeten ze inleveren. voor het werk en wat ze gaan doen. Daarvoor gaan ze vandaag staken en actie voeren. Hier vanuit het huis van Anita Kuipers naar het actieplein. Fietsen staan voor de deur. We kunnen naar buiten toe. Wat is voor u nu het allerbelangrijkste wat u vandaag wil duidelijk maken? Nou, dus dat, wij, dat we om ons niet op ons kop laten zitten. Dat we ervoor gaan en dat, dat, dat we doorgaan tot het bittere eind. Doordat we eigenlijk het zinkende schip pas gaan verlaten als je echt gezonken is. U verdient. Uh, is, is de bedoeling iets minder dan. Of u gaat iets minder dan 10 uur euro oh nee. bruto per, per uur verdienen. Ja. Als u gewoon zwart gaat werken bij de buurvrouw, verdient u meer. Waarom gaat u dat niet doen? Nou, dat is tegen mijn principes. Ja. Om, om te gaan werken. Nee, dat doen we niet. Ik, ga, ik, wil, ik wil het gewoon op een nette manier. En uh, ik heb het altijd met heel veel liefde gedaan. En dat wil ik ook gewoon met heel veel liefde blijven doen. Nou, waar en, zit die liefde in voor het werk? De, de, de, de mensen die je tegenkomt... Hè, en dat je wat voor ze kan betekenen, dat is heel belangrijk. Ja, ja. Ziet u, ja, u ziet het niet, maar het is mooi om te zien wat er nu met u gebeurt. Ja, ja. Dat actievoer hoor, hoor, en dan een beetje een boos gezicht. Ja, ja, ja. En nu helemaal ja. open en uh, hebt heb ook een beeld voor u... van de, van, van de cliënten, mag geen patiënten heten, ja, ja. waarvoor je werkt. Ja, dat heb ik wel voor me. Maar wat, wat, ik, wat ik dus vind, is van, ja, je, je, je staat zo machteloos. Je cliënten kunnen niks doen. Want we hebben heel veel dementerende of heel slechte benen... of weet ik veel allemaal... En die durven ook niks te zeggen, want ze zijn alleen. En ja, wij komen dus voor die mensen op. Nou, dat gaat u vandaag uh, doen. Even vandaag niet voor hen werken, maar wel voor hen opkomen en voor uzelf. Uh, de fluitjes uh, zijn er, de teksten zijn er, zijn er dus, uh, de fietsen staan klaar. Er uh, kan ja. vandaag uh, actie gevoerd gaan uh, worden. En is er. Dus, ah, ja, iedereen is er. Dus iedereen is er. Ja. Joris van der Kerkhof is er ook in Haarlem. Thuiszorg voor ouderen. Ouderen hebben ook andere hulp nodig in het verkeer. Namelijk wordt u na 9 uur.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 Ga naar bebeyond.nl. Dit is Radio 1.